5 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Steeds meer mensen doneren als ze nog leven een nier aan een onbekende. In 2007 waren er nog 6 van zulke donoren. Dit jaar waren het er 41. De kwaliteit van een nier van een levende donor is in het algemeen beter dan die van iemand die is overleden. Inmiddels gaat in Nederland 6% van de nieren van een levende donor naar een onbekende ontvanger. De website van het meldpunt vuurwerkoverlast was vanmiddag een paar uur onbereikbaar, waarschijnlijk door een cyberaanval. Dat was gisteravond ook, toen bestookten hackers de site met zoveel data dat die onbereikbaar werd. Op het meldpunt, een initiatief van lokale GroenLinks-fracties, kunnen mensen klagen over geluidsoverlast en schade door vuurwerk. De klachten worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Wie er achter de cyberaanval zit, is niet bekend. In Duitsland zitten veel asielzoekerscentra overvol. Het aantal verzoekers steeg van 19.000 in 2007 tot meer dan 100.000 dit jaar. De asielzoekers komen onder meer uit Tsjetsjenië, Syrië en Afghanistan. Door personeelsgebrek bij de Duitse overheid is de wachttijd soms meer dan een jaar. In Nederland is ook een tekort aan opvangruimte. Het COA wil honderden asielzoekers onderbrengen in kamp Seist. Op de A6 tussen Lelystad en de Ketelbrug is een auto met pech van achteren aangereden. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Eén van hen is er slecht aan toe. Na het ongeluk was de snelweg in noordelijke richting een tijd lang afgesloten voor onderzoek, waardoor een file ontstond van 8 kilometer. Inmiddels is één rijstrook weer open. Sven Kramer en Jorit Bergsma hebben zich geplaatst voor de 5 kilometer op de Olympische Spelen in Sochi. Op het kwalificatietoernooi in Herenveen was Kramer de snelste, gevolgd door Bergsma. Jan Blokhuizen werd derde en heeft zich hoogstwaarschijnlijk ook geplaatst. De grote verliezer was Bob de Jong met een vierde plaats. De definitieve schaatsploeg wordt op oudejaarslag bekendgemaakt. Het weer bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgen is het regenachtig. En de wind trekt flink aan tot stormachtig aan zee. Elders in het land kunnen zware windstoten voorkomen. Het wordt met 10 graden erg zacht. Het NOS Radio journal. Robert Meder en Mark Visser. Dadelijk gaan de dames aan de gang. Duizend meter, maar we kijken ook natuurlijk nog even terug... op, uh, op die vijf kilometer. Laten we het, want we hebben het nog niet over hem gehad... over uh, Sven Kramer zo hebben. Maar eerst gaan we naar Sebastian, Sebastian in, uh, in Heerenveen. Want uh, laten we het niet vergeten... Uh, Sven Kramer heeft natuurlijk een geweldige tijd neergezet. Ja. Sebastian. Ja, uh, dat zou je inderdaad bijna vergeten... Ja. Uh, door uh, dat duel uh, tussen Bob de Jong en Blokhuizen. Maar 6 minuten, 10 seconden, 97 honderdste... is gewoon de derde tijd ooit. Kramer twee keer harder in het 3-half. hij... Een jaar geleden, 29 december 2012, dus bijna een jaar geleden. En hij was in maart van dit jaar was hij ook nog eens een keer sneller. 16.78 toen voor Kramer. En nu dus 16.97. Gewoon een toptijd. En hij uh, laat nog maar even zien wie de baas is op de vijf kilometer. Jorrit Bergsma dus tweede, ook in een goede tijd. En Blokhuizen derde. En ik denk daarmee dat ze bij de KNSB wel een beetje opgelucht zijn. Want Blokhuizen was dus een van die rijders... die eventueel aangewezen zou kunnen gaan worden... op het moment dat hij zich niet individueel plaatste... Uh, zou plaatsen voor de ploegenachtervolging. Nou, Jan Blokhuizen heeft nu die derde plek... ...op de 5 kilometer bemachtigd. Dus ik denk dat ze bij de KNSB... ...wel een kleine uh, slaak van opluchting hebben uh, gedaan. Ondanks het feit natuurlijk... ...dat uh, ze zo onpartijdig zijn als het maar zijn kan. Maar ik denk, dit komt ze wel goed uit. Laat ik het zo zeggen. En ik denk ook dat uh, de sprintcoaches... Jack Ory en uh, Gerard Velden daar wel bij zijn. Jorrit Bergsma werd dus tweede op deze 5 kilometer. En ik zie hem staan bij Steven Dahlenboud... ...op het middenterrein. Met een grote glimlach op je gezicht, Jorrit Bergsma. Ja, ja, ik ben heel blij dat deze... ...deze erop zitten en dat ik uh, ja, me geplaatst heb voor de spelen. Want uh, ja, je weet op zo'n 5 kilometer dat de concurrentie groot is. Met een uh, confinbaar die ook weer een strak rit rijdt in blokhuis. en blokhuis. Uh, ja, Bob de Jong mag je natuurlijk ook nooit uitvlakken. Dus, uh, ja, je weet dat het strak op moet. En ik uh, ben blij dat het erop zit. Wij zeiden vooraf, nou ja, Kramer en Bergsma hoeven zich normaal gesproken geen zorgen te maken. Die zijn daar wel goed genoeg voor, voor die top drie plekken. Uh, maar jij, jij komt hier dus ook met een nodige druk toch nog wel aan de start. Ja, en uh, afgelopen week raak ik het eigenlijk een beetje kwijt. Uh, uh, na Berlijn zijn we naar Insel geweest voor een, uh, een dagen trainingskamp. En dat ging eerst heel goed, maar uh, op een gegeven moment raakte ik wat kwijt. Dus, uh, en uh, afgelopen week had ik het ook nog niet helemaal. Dus... Uh, ja, dan wat, krijg... wat is dat dan? Wat, wat raak je, je kwijt dan? Ja, soms, is, soms loopt het technisch gewoon uh, vlekloos, zeg maar. Dan komt het gewoon vanzelf. En soms dan, dan ben je het kwijt en dan, uh, dan gaat het een stuk moeizamer. En uh, ja, dat is een met schaatsen. Je moet ze even raken. En soms dan heb je ze en soms dan ben je ze ook zo weer kwijt. En dus, uh... ja, je het nu weer teruggevonden dus? Ja, gelukkig. Het uh, kwam Met de dag kwam het weer een beetje weer terug. Dan had je toch ook nog wel wat aan te merken op deze race? Uh... Ah, het is gewoon een hele heel, heel mooie race eigenlijk. Alleen voelde ik me nog wel een beetje onstabiel. Zeg maar maar uh, ja, de snelheid komen we wel weer in. Dus, uh, ja, dus er kwam een prima rit nog uit. Bob de Jong, jouw ploegenoot plaatst zich niet. Heb je, al, heb je met hem kunnen spreken al? Of is of, dat of niet uh, aan de orde zo vlak na de wedstrijd voor jou? Uh, nee, ik heb niet met hem kunnen spreken. Maar uh, ja, je weet dat het lastig wordt als je een paar ritten achter je hebt. En, uh, en Blokhuizen zit natuurlijk... Uh, in een uh, fantastische rit met zijn Kramer. En ook naar binnenbocht. Dus dat scheelt, uh, dat scheelt helemaal. Dan kun je op een, een partij van Bob de Jong rijden. En uh, ja, dat was vandaag de pech van Bob. Is dat, zijn dat die twee 10 verschil? Is dat, is dat de pech van Bob? Ja, ik denk het wel. Ja, misschien laat hij ook wat veel liggen in het begin. Maar uh, ja, zo'n blokhuis weet precies wat hij moet draaien. Dus uh, ja, dat scheelt natuurlijk wel. Als het andersom had geweest, had het beslist andersom geweest. Dus uh, ja, dat is de pech van Bob. Gefeliciteerd met jouw plek. Oh, dankjewel, Jorge Bergsma. Ja, Jorge Bergsma was dat op het middenterrein in uh, Thijolf... vanaf afloop van de vijf kilometer. Kramer dus uh, eerste. En dan, jij hebt ze allemaal bij uh, op een rijtje staan, denk ik. Paulien, Bergsma 2. Uh, Bergsma 2 en uh, inderdaad Jan uh, Blokhuizen derde. Ja, en dan Bob de Jong mag nog hopen op de 10 kilometer. Die mag nog uh, op zaterdag, of uh, wat, wat is dat de 10 kilometer is... Uh, ja, zaterdag mag hij nog uh, aan de bak... En uh, de 10 kilometer staat, hè, de derde plek, kijk weer naar de matrix, staat op de achtste plaats. Dus uh, um, nou ja, als hij bij de beste drie rijdt op de 10, dan uh, gaat Bob toch nog uh, mee naar de spelen. Het is dus hem hij van, moet zich gewoon. Uh, nou ja, het was, geen, het was ge absoluut geen slechte race. Dus uh, hij is goed in vorm. En als hij dit gewoon uh, naar de 10 zet, dan uh, heeft hij gewoon een hele nieuwe kans. We hoorden Jorrit Bergsman net zeggen: van ja, um, uh, soms ben je het even kwijt. Ja. Nou, dat, dat weet jij als geen ander misschien. Uh, want jij bent ook wel eens kwijt. Zo, ja, ja, nee, zo perfect was je natuurlijk ook niet. Nee, nee, nee. nee. Zeker technisch. <laughs> nee, schaatsen is tech, een technische sport. En, maar het grappige is... Hij vertelde daarvoor... Ja, we waren naar Inzo gegaan. Daar hebben we hard getraind. En wat doet hard trainen met je... Is dat je je lichaam wat moet. Je wordt moe. Je coördinatie uh, wordt wat moeilijker. Uh, dus dat vaak... Word, ga je dan wat minder makkelijk schaatsen. En... Uh, ja, meest in de loop naar zo'n toernooi toe. Dan ga je wat meer rust nemen. En dan komt inderdaad, met de dag word je beter. Wat dat betreft is het gewoon uh, ja, goed getimed. Hij moest ook uh, deze dag goed zijn... Uh, misschien dat hij zegt, het is nog niet helemaal ideaal, maar het was wel goed genoeg. Dus ja, het is wel logisch dat als je hard traint, dat je even minder gaat schaatsen. Ja, dus het is, ja, precies. Maar je moet het wel zo timen dat je niet te dicht tegen het toernooi aan hard gaat trainen. Want dan ga je misschien twijfelen nee. te kwijt om omdat je moe bent. Nee, dat klopt. Maar goed, ja. hij wat dat betreft, uh, nou ja, gewoon uh, hij staat die fit, dus uh, niks, niks, niks ja. aan op te merken. Ja, ja. Goed, uh, later meer. Want de, de duizend meter vrouwen komt eraan. Uh, iets om naar uit te kijken. Hè? Ook, ook voor jou, denk ik. Ja, dat wordt ook echt ontzettend spannend. Ik zit net op het puntje van mijn stoel en uh, uh, maar, mag, we hebben nu even, even rust uh, een, beetje, een beetje rustig worden, maar uh, de duizend meter wordt straks net zo spannend. Het zijn echt zoveel kanshebbers om bij de beste ja, vier, maar het is dan ook weer de vraag hoeveel er mogen gaan uh, hmm. te zitten. Want we hebben uh, ja, Marit Leenstra, de Nederlands kampioenen, uh, Irene Wust, Lotte van Beek, Margot Boer, J Jorien Mors, uh, nou Mors. Ja, het, het zijn Laurien Faries, het zijn echt allemaal meiden die gewoon met de top mee kunnen en, uh, ja, en, en hier een, een, ja, bij de beste vier kunnen rijden. Ja. ja, daar gaan we zeker zo verder over praten. Eerst omdat het nu even rustig is, kunnen we het hebben over orgaandonatie. Want steeds meer mensen besluiten om bij leven een nier af te staan... aan een onbekende. In 2007 waren er nog zes altruïstische donoren, zoals dat heet. Dit jaar waren het er 41... Volgens de Transplantatiestichting is de toename te verklaren... door altruïstische donatie nog niet zo lang bestaat... en de mogelijkheid steeds bekender wordt. Timo Jansen is zo'n altruïstische donor... en heeft dus zijn nier afgestaan aan een onbekende. Ik ben nou helemaal niet de persoon om uh, heel veel vrijwilligerswerk... in bejaardendhuis te gaan doen. En ik wilde net eventjes iets meer doen voor de samenleving. dan alleen maar aanwezig te zijn. En uh, dit vond ik een mooie manier om dat te doen. En u weet niet wie uw nier heeft gekregen? Nee, het, ik heb van het AMC een paar kleine details gehad. Dus ik weet dat mijn nier naar een vrouw is gegaan. Maar verder weet ik absoluut niet wie het is. En, en dat, dat wilt u ook? Ja, uh, dat, er zitten wat voordelen aan. Uh, in mijn hoofd gaat het hartstikke goed met mijn, uh, ontva de ontvanger van mijn nier. Ik uh, weet ook eigenlijk niet beter dat het zo is. Maar uh, er is altijd het risico dat het niet goed gaat. En een van de voordelen van het anoniem zijn uh, als, als nierdonor zijnde is dat je... Uh, zeg maar uh, in, in, in de onwetendheid kan leven dat het allemaal prima gaat... en dat, uh, dat de daad die ik gedaan heb, dat dat, dat uh, goed gedaan heeft... en dat er iemand daarmee geholpen is. Want het zou een lastige gedachte zijn te weten... of het zou lastig zijn om te weten dat, dat uw nier niet paste... en misschien de donatie dus... Ja, eigenlijk uh, waardeloos is geworden. Ja, nou, die kans loop je altijd. Ook, het gaat wel eens mis. En het kan, kan inderdaad, het komt in een enkel geval wel eens voor... dat er misschien een, een nier in de prullenbak verdwijnt. Ja, en dan heb je toch uh, wat pijn geleden en een herstelperiode meegemaakt. Voor niets, nou, dat is, dan, uh, dat maakt, uh, dat is het nadeel van uh, bijvoorbeeld een relatie, donatie... waarbij mensen erbij zijn dat het mis kan gaan. En dat is het voordeel voor een anonieme nierdonor. Die kan in onwetendheid doorleven. Maar u hebt, om dat goede te doen voor de maatschappij, het iets meer doen dan alleen belasting betalen... hebt u ook eigenlijk ja, risico genomen met uw lichaam, met dat uw leven? Ja, er is een, een heel klein risico op complicaties. Er is zelfs een heel klein risico dat het helemaal misgaat. Maar ja, uh, ik heb het voordeel dat ik ben alleen. Dus uh, het enige risico wat ik nam was met mijn eigen leven. En dat had verris dan... Uh, dat had, had niet direct invloed op iemand anders. Maar het je neemt inderdaad een risico, ja, klopt. Nierdonor Timo Janssen in gesprek met verslaggever Margriet Bransma. Voordeel van leven doneren van een nier is dat de kwaliteit beter is... dan die van een overleden donor. Een postmortale nier, zoals dat heet, functioneert na transplantatie... gemiddeld 10 jaar en die van een levende donor 20 jaar. We gaan terug naar Thiel. We hebben al heel veel mensen gehoord over die uh, geweldige 5000 meter... die we net achter de rug hebben. Uh, maar de winnaar, die hebben we nog niet aan het woord gehoord. Dat gaat nu veranderen. Steven Dalenboud bij Sven Kramer. Ja, Sven, uh, je zat op de spelen. Gefeliciteerd. Ja. Wat voor gevoel hoort erbij voor jou? Ja, altijd wel een lekker gevoel natuurlijk. Uh, het, moet, uh, het moet altijd maar weer gebeuren. Ik heb wel een uh, beetje ja, naast staan. heb je toch een tijdje geen wedstrijden... Veel trainen, waardoor het lekker gevoel een beetje kwijtraakt. En uh, ja, dat is altijd een beetje gisteren in, in die periode ervoor. Wij zeggen, ja, Sven hoeft zich geen, uh, geen, geen zorgen te maken... gezien zijn resultaten in het verleden... en gezien uh, ja, toch ook een soort van calamiteitenplek die er eventueel zou kunnen zijn. Maar ga jij rustig naar zo'n toernooi toe of ben jij hier ook zenuwachtig? Natuurlijk nou, ja, ben ik hier ook zenuwachtig, want ik wil gewoon... buiten dat ik denk ik wel de, de credits verdiend heb afgelopen tijd... Denk ik wel, voel ik gewoon dat ik je wedstrijd wil winnen. En uh, ja, dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben hier uh, misschien wel het minst voor iedereen bezig met, met uh, spelen. En je rijdt, uh, was ik de tweede tijd ooit hier? Uh, ik weet niet wat was het? De tijd was 16.97. Nee, ik heb ik hem twee keer harder gereden in de derde tijd. 97, ja, laag, laag in die seconde. Zeg, uh, wat gebeurde er bij de start? Ja, ik wilde ik wil naar de start gaan en ik hoorde... Fotograaf? Te... Nee, vooral, uh, vooral mobiele telefoons. Ja, dat is uh, misschien iets waar ik me ook aan moet gaan wennen, Omdat dat natuurlijk steeds erger wordt. Maar uh, ja, liever niet. Dus onderbreek je dat even. Maar dat heeft verder geen probleem opgeleverd. Er komt dan nog een kruising aan hè, met Jan Blokhuizen. Uh, ja, jij loopt de buitenbocht. Je versnelt iets. Uh, vertel verder wat daar gebeurt. Nou ja, ik, ik voel dat het een moeilijke kruising wordt. Dus uh, ja, ik probeer hem nog iets uit te versnellen en hem dan snel naar binnen te doen zodat ik denk dat hij er goed achter. Weet je, ik, kan de, ik kan die kruising niet goed beoordelen hoe dat uiteindelijk achter mij gebeurt. Maar zo heb ik hem proberen lossen. Was kille kiezen. Ja, nou ja, goed. Uh, ik moet wel zeggen, Jan, en ik heb wel eens vaker uh, moeilijkere kruisingen gehad. En uh, ik denk dat wij genoeg uh, respect voor elkaar hebben om elkaar daar niet uit te hinderen. Ja, dan ook nog mooi dat Jan Blokhuis uiteindelijk dan ook de speler haalt. Uh, ja, natuurlijk. Nee, uh, goed, uh, ik heb natuurlijk wel gewoon uh, met Jan een bepaalde band uh, ten opzichte van voor de team en. Uh, is alleen maar beter, zodat uh, voor, uh, geen, voor iedereen is dat uiteindelijk beter. Omdat we geen aanwijsplekken nodig hebben voor de team. Pursuit. Als koens gewijzig. gewoon een plaats op 500. Dus dat denk je dan ook meteen wel aan? Dat gedonder hebben we in ieder geval niet dan? Nou ja, dat gedonder was achteraf nooit gekomen wat er ook was gebeurd. Juist door de regels, maar uh, het scheelt een hoop gezeik voor anderen. Goed, dat was uh, uh, Sven Kramer uh, op het middentrein bij Steven Dalenboud. Pauline van Deutekom. Uh, het zal toch niet gebeuren dat je bijvoorbeeld even een tikje... op die wissel krijgt van die schaats bijvoorbeeld? Weet je ja. wel, van Blokhuizen. Dat je dan kramer en wissels... Dan, dan, staat die stempel echt je hele leven op je voorhoofd, volgens mij. Ja, nou ja, goed. Dan was er nog... Uh, de calamiteitenplek uh, geweest, wat dat betreft. Ja, maar betreft. toch. Nee, maar, nee, uh, maar de, de, de, het woord ja. wissel hangt dan... heel nee. erg aan Sven Kramer, denk ik, op zo'n ja, ja, ja, nee, dan, uh, dat, dat zou niet mooi geweest zijn. Maar goed, dat is helemaal niet gebeurd. en hij dus, zegt, uh, Ze dan. hebben het goed samen opgelost. Ja. En uh, maar het is ook, bij die start, hè? hij zegt... ik hoor dat... Ja. En volgens mij maakt een mobiele telefoon niet zo'n geluid, maar echt een professionele camera, dat ik gelijk. <laughs> um, kan je uitleggen hoe storend dat is als dat gebeurt? Nou ja, goed, het kan je, dus, het, het kan je afleiden. Omdat. Het, waarschijnlijk is het een geluid wat hij normaal, wat die normaal niet, niet hoort. Dus misschien dat iemand dicht aan de start stond en daardoor een, een telefoon afging. Of meerdere telefoons. Um, dus ja, dus dat is wel, kan wel vervelend zijn. Maar aan de andere kant, dat zegt hij zelf ook... Ja, misschien moet ik eraan wennen als dat altijd zo is. Want je hoort natuurlijk wel eens meer dingetjes. Alleen ben je zo gefocust op jouw uh, jou start en op, op wat je moet doen... dat je dat ja, dan niet eens waarneemt. Maar het is wel goed, je hebt inderdaad de mogelijkheid... om, om als je afgeleid uh, doet door, door iets of door flitsers... dat je even je hand op kan steken van tevoren. En dat heeft hij ook goed gedaan. Ja. Wat ik wel heel leuk vond uh, om te horen is dat hij... Uh, uh, hij zegt zelf van ja, ik ben hier misschien wat minst bezig met spelen... Uh, en dat hij hier ook gewoon uh, wil winnen. En dat is eigenlijk ook wel, denk ik, hoe je misschien heel veel schaats... toch wel eens ook zo'n uh, OKT in moet gaan. Het is ook gewoon ja, een, een hele mooie wedstrijd. En uh, um, ja, waar, waar hij dus weer wil laten zien dat hij de beste is. En dat, dat, dat doet hij dus door, door eigenlijk dat hele, dat, nee, het hele OKT uh, een beetje los te laten... en gewoon weer, weer heel hard te rijden. En voor hem, kijk, hij had, hij had nu ook geen beschermde staat. dus hij moest ook wel... En uh, ik denk ook wel dat het goed is, want hij gaf zelf aan... na Astana waren er niet echt wedstrijden hè, waar hij uh, voor moest gaan nog. En dan, dan is het best wel even een tijdje dat je, je weer kan meten. Dus hij heeft dit ook nodig, want hij vindt het mooi om te winnen. En dit geeft hem ook weer, op weg naar, naar, naar Sochi is dit gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Ja, duidelijk. Goed, uh, we gaan ons opmaken voor, uh, voor de duizendmeter uh, vrouwen. Mark? Ja, Sebastian Timmerman, want Diana Valkenburg staat op de baan. In de tweede rit van de 1000 meter. Valkenburg die het seizoen uh, verschrikkelijk slecht begon. Uh, de 1000 meter uh, zich afmeldde. Nadat het toernooi destijds eind oktober heel slecht was begonnen. Twee jaar geleden nog derde op de 1000 meter. Hoe is het met Valkenburg? Ze heeft uh, eigenlijk alleen maar getraind. Wat trainingswedstrijden tussendoor gereden. Maar vooral getraind. Dit is niet haar beste afstand. Ze zal het moeten hebben van de 1500 en de 3 kilometer. Maar wellicht dat er een uh, surprise in zit. Boven de werf is haar tegenstandster. Dat is een echte sprint. Dat zie je ook terug in de opening. 1822 voor Van der Werf en 1893 voor Diana Valkenburg. In de wetenschap dat de eerste rit ging tussen de 500 meter specialisten Marjon Kuipers en Floor van der Brand. En gewonnen werd door Marjon Kuipers in 1.1848. Maar het zal echt zo'n dikke 2,5 seconden sneller moeten. Wil je naar Sochi mogen. De nummers 1 en 2 gaan sowieso. De nummers 3 en 4 moeten even het rest van het toernooi gaan afwachten. In deze rit leidt boven der Werf nog altijd dezelfde rondetijd als Diana Valkenburg. Die nog Eén ronde te gaan heeft. Altijd een beetje schokkere gestel bij Valkenburg. Die onderdoor komt bij Van der Werf. En met een meter of 4-5 voorsprong de kruising oprijdt. Wie versnelt er dan beter uit? Nou, dat doen ze zo'n beetje gelijkmatig. Want het verschil blijft gelijk met het ingaan van de laatste bocht. En dan moet Valkenburg normaal gesproken veel meer over hebben dan Bo Van der Werf. Dat heeft ze ook. En dan komt Valkenburg op weg naar de streep. Maar wordt het 1-15 hoog voor Valkenburg? Nee, dat zit er niet in hoor. 1,16 hoog. 1 16, 82. Dat gaat niet genoeg zijn denk ik, voor Diane Valkenburg. Maar goed, het is wel weer veel beter dan dat ze tot nu toe dit seizoen heeft gereden. Maar Diane Valkenburg was tot nu toe dus een verliezer in dit seizoen. Een winnaar van vandaag, nadat hij ook een verliezer was tot nu toe dit seizoen... was natuurlijk Jan Blokhuizen, de nummer drie van de vijf kilometer. Gaat naar de Spelen, maar voordat hij naar de kleedkamer gaat... staat hij eerst bij Steven Dalenbouwt. Ja, Jan Blokhuizen, gefeliciteerd. Uh, twee tiende... Kilo, kilo. Hoe, hoe heb je dat beleefd in die laatste rondes? Nee, ah, net zijn niet overdrijven. Nee. <laughs> ja, ik, uh, ik, ik startte goed en uh, daarna uh, een, beetje, een beetje een matig middenstuk, zeg maar. En dan uh, laat je in de tijd al uh, beginnen wat tijd te verliezen. Toen uh, een beetje een moeilijke wissel en daar uh, was ik een beetje eruit. Maar je weet dat het, uh, dat je maar één kans hebt. Dus uh, dan ga je gewoon weer vooraan en uh, ja, ik kon op het eind gewoon nog dusdanig vlak houden dat, uh, dat ik er net onderpeerde. Dus, uh, ja. Laten we die wissel er even uitpakken. Jij loopt de binnenbocht, Sven Kramer de buitenbocht. Hij versnelt iets, hè? Hoe, hoe gebeurt dat in jouw beleving? Uh, ja, gewoon, uh, gewoon goed, denk ik. Uh, hij rijdt een race, ik rijd een race. En uh, waar je elkaar misschien... Uh, vorig jaar wat zo matchen is, ben je gewoon elkaar uh, pure tegenstander. Dus uh, dat is alleen maar mooi, denk ik. Maar je bent dus wel, zei je, net een beetje daardoor uit het, uh, het lood verslagen. Tuurlijk, het is een lastige keer. Ik moet inhouden, ik moet omhoog. En, uh, ja, dan plus je wat tijd, maar uh, goed, ja, dat is schaatsen. Hè. Je, je moet wisselen. Hoeveel voordeel had jij ervan uh, dat Bob de Jonge al had gereden? Hoe, bedoel, hoe richtte jij je op die tijd? Ja, uh, Hoeveel voordeel heb je ervan? Kijk, je, je weet dat je gewoon hard moet rijden hier. En, uh, uh, of iemand nou voor je hard rijdt of na je hart, je, je moet gewoon uh, op het toppen van je kunnen presteren. Dus het is lekker dat je, dat je een tijdsindicatie hebt, maar uh, goed, je moet het nog wel doen. Dus, uh, ik, uh, ja. ik, ik ben niet echt iemand die op, op, uh, op tijd rijdt, zeg maar. Ik krijg altijd mijn eigen reis In het kamp Bob de Jong zeggen ze... Ja, dat, dat, dat had misschien wel andersom. Als het andersom was geweest, het verschil kunnen zijn. Ja, tuurlijk. Je, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan kan je zeggen... Ja, dan had, ik, had ik eerder schaafd dat ik beter reis gehad. Je, je, zo, zo blijf je bezig. En, uh, ik, uh, ik heb hem gewoon op waarde geklopt. Uh, dus uh, het zij zo. Je zei al onlangs... Uh, ik word beter en beter dit seizoen. Heb je dat gevoel vandaag door kunnen trekken? Uh, ik denk wel dat ik beter ben dan uh, 6, 14 uur. Maar... Uh, ja, ik kom net, net niet helemaal vrij schaatsen. En, uh, goed, uh, dan uh, moet je genoeg nemen met 6.14, maar dat is genoeg vandaag. Uh, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Nu op naar de Spelen. Zeker. Ja. Dit, was, dit was voor jou wel een belangrijk moment. Hè? meteen de vijf kilometer was het moment waarop jij je moest plaatsen. Natuurlijk, ja, dit, uh, dit is mijn, uh, mijn core afstand, zou ik maar zeggen. En, uh, ja, ik vind het ook de mooiste afstand. En, uh, het is gewoon lekker dat, uh, ja, dat ik ook denk naar mezelf toe bewijs dat ik, uh, dat ik uh, op de goede weg ben. En, uh, en misschien ook wel de juiste keuze gemaakt voor jou. Uh, en ja, het scheelt ook veel gedoe met die aanwijsplek. Want dat, dat, zou, dat zou vervelend zijn geweest, er was eigenlijk niemand bij gebaat. Ook jij zelf vooral niet. Nee, zeker. En dat zou ik ook uh, vervelend hebben gevonden. Want uh, kijk, schaatsen is ook een individuele sport. En voor mij tellen die individuele afstanden ook gewoon uh, het zwaarst. En ik kan me voorstellen dat iemand die zich plaatst... Uh, uh, individueel plaatst en dan niet naar de speler gaat. Dat is, uh, dat is gewoon raar en dat is zuur. En uh, goed, ik ben blij dat, uh, dat ik er op eigen kracht nu sta. En uh, dat ik ook in een teamsoot kan rijden. Besteed. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Blokhuizen was dat. Uh, Pauline van Deutekom, je zat naar het interview te luisteren... en een paar keer verscheen er een uh, glimlach op je gezicht. Nou ja, nee, het is mooi, want, uh, want er wordt dan altijd gevraagd... of je een voordeel hebt of een nadeel, of je ervoor of ernaast start. En dat is natuurlijk ook zo, maar dat is altijd dat as gepraat. als, als. as. En uh, ja, je, je weet, je, je start en je moet gewoon zo hard als je kan. Ja. En, uh, uh, ja, en het is gewoon lekker als je gewoon uh, rijdt... dat je kan zeggen tegen jezelf, nou, ik, ik heb het nergens laten liggen. En uh, uh, nou kan je het altijd overal ergens wel laten liggen, maar... Weet je, of je ervoor of na start, het is zoals het is. En jij moet, dan moet je gewoon je beste race rijden. Je moet er gewoon voor en, zorgen dat je jezelf niks dus, kan verwijten in de dus, afloop. Nee, precies. En wat dat betreft, uh, ja, heeft hij, daar, ik, ik vind niet dat hij per se een onwijs voordeel heeft. Want hij, zichzelf, hij liet ook zien hoe die wegstartte. Hij ging ook echt uh, hard erin. En, en uh, hij was echt gebrand om, uh, om uh, hard te rijden. Dus wat dat betreft, ja, hij heeft het op eigen kracht uh, uh, nou ja, zich weten te plaatsen. Even over de duizend meter. Wat is, wat is er zo moeilijk aan die duizend meter? Um, nou ja, het is, uh, dat, het is wel leuk. Want het zijn natuurlijk verschillende duizend metersrijders. Uh, je hebt echt de, de pure sprinters. Die, uh, die starten... Nou, die hebben het, vooral, uh, moeten het hebben van de eerste 200 meter in de eerste ronde. Uh, en dan het verval zo min mogelijk uh, behouden, zeg maar in die laatste ronde. Maar dan heb je ook weer de, de, nou ja, de middenlange afstandrijders. En die zullen iets minder hard openen. Uh, maar een minder verval hebben in die laatste ronde. Dus dat maakt het ook altijd wel... Uh, ja, het is afhankelijk van wat voor rijder je bent. Hm. Hoe jij zo'n 1000 meter... Uh, hoe, hoe reed jij hem? Nou, ik was niet een super snelle starter, maar ik moest hem wel daardoor voor mij moest ik dus wel volle bak erin. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan een sprintse opening had, want dat, uh, <laughs> dat zou ik ben uh, never nooit niet gekregen hebben. Uh, maar een, een sprinter die gaat hem ook al vol in, maar misschien net daarna iets, iets gas terugnemen. Bij mij was het altijd volle bak en, uh, ja, en, dan, en dan, uh, dan maar zien waar het uh, of zo min mogelijk of uh, zo'n klein mogelijk verval uh, rijden. En uh, ja, vooral focussen op, uh, op bocht naar bocht. En elke bocht weer vol aantrappen. En dan, uh, en dan gaat het ja, pijn doen in je benen. Met name, kan ik me voorstellen. Waar met ah. name en hoe, hoe, hoe? Waar met name en hoe? Nou ja, vooral 1000 uh, meter is wat dat betreft wel een iets korter afstand dan 1500. Maar het gaat inderdaad op een gegeven moment pijn doen. En dan, uh, maar eigenlijk, je bent zo gefocust op, op een rit. Tenminste de goede races. dat je Eigenlijk voel je dat niet. Dat neem je niet... Je, het komt binnen, maar het, het gaat ook gewoon langs je heen. Want jij wilt, die bocht wil je gewoon aantrappen. En... Uh, Misschien juist verstomt die pijn dat je denkt... Dat daar moet je doorheen of daar die bocht moet versnellen. Dat je... Uh, ja, daar ben je dan eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dat negeer je gewoon heel hard. En uh, Tenzij je een hele slechte race, race rijdt. En dan denk je... Oh, wat voel ik mijn benen. Oh, wat, wat uh, heb ik het zwaar. Maar uh, uh, nou ja, dat mag je niet hopen dat je dat niet hier uh, hierin, uh, op deze wedstrijd hebt. Dit veld is veel breder nu uh, wat we net zagen. Hè. De, de, ja. Eigenlijk ja, misschien wel acht schaatsers die gewoon goede kans maken om naar de Spelen te gaan. En dan kunnen er maar... Nou, op zich op papier vier. Ja, maar ja. eigenlijk zijn alleen de eerste twee geloof ik zeker. Ja, als we weer eerste, die Matrix erbij pakken. Ja, de eerste twee zijn inderdaad uh, echt zeker. En daarna is het ook weer afwachten of mensen zich dubbel plaatsen. Um, dus ja, het wordt ook echt... Uh, dit, dit is wel nou ja, dit, dit een van de ook superspannende wedstrijd, Omdat inderdaad het, er zijn zoveel meiden die, uh, die bij de beste twee kunnen rijden. Dus het is echt een uh, ja, wie slagveld. Wie geef je op dit vijf. moment, als je het nu zou moeten zeggen, de grootste kans? Oeh, wie geef ik dan de grootste kans? Ja, ik vind het echt heel... Uh, uh, is ik, gewoon is zo moeilijk in de buurt blijkbaar. Dat moeilijk, want, is ook wel duidelijk nee, maar, zo. Ja, Marit, Marit Leensra, die, die is ziek geweest. Maar die was natuurlijk wel in het begin van het seizoen heel goed. Margot rijdt ook een goed, uh, goede duizend meter. Die Margot, Boer. Vor, Margot Boer. Um, en die reed vorig weekend een uh, goede duizend meter. Lotte of, uh, uh, lot of Beek. Die, uh, he, die, die heeft ook al uh, dit seizoen laten zien dat ze, dat ze in het rijtje thuis hoort. En, dus... Ja, weet je, het is echt gokken als ik nu iets zeg. Ik weet het niet. Ik wil me laten verrassen. Ja, misschien wel door uh, Anette Gerritsen... Um, die uh, volgens mij nu aan de start staat. Sebastian Nou, dat zou een hele grote verrassing zijn. Want uh, Anette Gerritsen heeft uh, heel veel meegemaakt... in het afgelopen anderhalf jaar. Een virus in de aanloop naar het uh, NK-afstanden van vorig seizoen. Gooi de roet in het eten. Daarna bleek ze vijf te hebben gehad. Er kwam de gevalpartij bij afgelopen zomer op de Skielers. De nummer 2 van de Olympische 1000 meter in Vancouver toen ze maar een paar honderdste van een seconde tekort kwam op Christine Nesbeth. twee Tweehonderdste van een seconde kwam ze tekort op het Olympisch Goud. Staat nu in de baan vol met twijfel tegen een ploegenoten. Want ook Roxanne van Hemert rijdt voor de Activia-ploeg van Jack Ori Die uh, staat toe te kijken samen met zijn assistentcoach Sikko Janmaat. Nu moet het gebeuren voor Gerritsen. Want op de 500 meter achter ik de kans nog kleiner... dat ze zich kwalificeert voor de Olympische Spelen van Sochi. Annette Gerritsen opent in 18 .01. In de wetenschap trouwens dat de 500 meter specialiste Thijsje Oenema in 1.16.43 de snelste tijd inmiddels op haar naam heeft staan. En de ploeggenoten van Annette Gerritsen Diana aan Valkenburg heeft verdrongen naar de tweede plaats. Gerritsen kruist over Roxanne van Hemet heen. Ondanks het voordeel, het feit dat zij in de buitenbaan starten. Dat is het verschil. Alles of niets voor Annette Gerritsen. De 28-jarige Noord-Hollandse afkomstig uit Diemen heeft een ruime voorsprong op Roxanne van Hemert in 45.88. eerste volle ronde gaat in 27,8 seconden voor Annette Gerritsen. En dan heeft ze een achterstand ten opzichte van Thijs Joenen, Maar valt ze nu ook stil een beetje in die binnenbocht. Het uitversnellen gaat moeilijk. Het wordt wat meer trappen dan echt krachtig zijwaarts afzetten als ze de kruising opkomt. Maar dit is wel die ronde natuurlijk dat ze het verschil moet maken. In richting die 1.15 uh, uh, moet gaan komen. Want dat denk ik toch echt dat je moet rijden hier in Tiel om naar de Spelen te mogen. Annette Gerritsen, de zilveren Annette van Vancouver komt niet in die 1.15 terecht. Nee hoor, 1.16.99 streep er doorheen. Nu al vierde Annette Gerritsen. Ze gaat de duizend meter uh, niet rijden in Sochi. En ik zei het al, die 500 meter wordt nog moeilijker voor haar. Dus uh, ik vrees met grote vrezen voor de Olympische aspiraties van Gerritsen... daar kunnen we wel een streep doorheen zetten. Het lukt Annette Gerritsen dus niet, Paulien van Deutekom. Dat is, uh, terug naar alles wat er gebeurd is, heel treurig natuurlijk. Ja, dat is ontzettend dus jammer, maar ook wel weer... Weet je, het heeft ook... Soms heb je ook echt een paar wedstrijden nodig, om wat, je wat zekerder worden... En, um... Het was ook alles of niets voor haar. En uh, ja, ze heeft gedaan wat ze, wat ze niet nou ja, zien. En inderdaad, ik denk dat echt 1.15 uh, wel nodig is om je, bij de, om je te plaatsen. En dat is, daar zit ze ook nog heel ver vanaf. En, hè? Dus uh, het is echt heel duidelijk. Ja, en met name ook de laatste ronde heeft ze een heel groot verval. En uh, ja, jam, heel, jammer. Het was heel mooi geweest, maar nu wordt het ook spannend. En wat kan hier een wust, Sebastiaan? De NK-afstanden achter Leenstra en toen in 1 15-42 staat in de buitenbaan aan de start. En is hij niet in één keer goed weg, want de vaste start wordt gemaakt door de binnenbaan. Door uh, Laurine van Riesen, de uh, bronzen Laurine natuurlijk. Hè, we hadden het net zilveren aan het, hè, maar uh, dit is de bronzen Laurine. Uh, dat zou je bijna vergeten hè, zo nu en dan. Maar zij won toch echt de bronzen medaille achter Christine Nesbit en achter Annette Gerritsen op de Olympische Spelen van Vancouver. En daarna heeft Laurine van Riesen zo nu en dan nog wel eens uitgehaald... in een wereldbekerwedstrijd. Maar maar echt een grote klapper heeft de 26-jarige Zuid-Hollandse, want ze komt uit Leiden, nooit meer eigenlijk gemaakt. En nu moet ook zij dus eerst maar eens gaan proberen om überhaupt weer naar de Olympische Spelen te mogen. Wat zat ze er doorheen, zeg, vorige week bij die trainingswedstrijd hier in Tijof toen ze echt ziek, ziek, ziek van de baan kwam. Ze moest door die pijn in de benen heen trappen en ik heb dat één keer meegemaakt in een training van Jack Ory. En ik heb toen een uur echt met sterretjes op een fiets gezeten. Dat is het ergste wat er is, door de verzuring en de pijn heen toe moeten trappen. Nu moeten Van Riessen en Irene Wust in eerste instantie of in tweede instantie goed starten. Want anders is het over en uit. En je ziet wel dat Van Riessen inhoud bij de start meer inhield dan Irene Wust die vertrokken is in de buitenbaan. En dus met Laurine van Riessen een echte sprinster heeft als tegenstander in deze rit. Van Riessen dus ook onderdoor gekomen. Wust moet maar meegaan in die buitenbocht. Irene Wust die zo graag vijf afstanden wil rijden in Sochi. Van Riessen opent in 1777. Snelste opening tot nu toe, 1839 voor Irene Wust Oh, missertje. Klein missertje, maar hij was er wel hoor. Bij Laurine van Riesen Weer trapt ze meer naar achteren dan zijwaarts. Dat gebeurt dan op de kruising. Technisch hapert er het een en ander. Ze wil graag, maar je kunt jezelf als het ware natuurlijk ook voorbij rijden. Je kunt te graag willen. Irene Wust komt op stoom. Heeft de binnenbocht om het verschil nu te verkleinen. Maar Van Riesen leidt nog altijd als ze de bel gaan horen. 28.2 om 27-8. Dat is dat verschil in de rondetijd voor Irene Wust Nu heeft Van Riesen dadelijk wel een voordeel dat ze misschien naar Irene Wust toe kan rijden op de kruising. Want Wüst, die ook wat snelheid verliest in de binnenbocht, moet nu naar buiten toe. Van Risse gaat naar binnen toe voor de laatste binnenbocht. Wust heeft zo'n 15 meter voorsprong als ze de buitenbocht gaat, in, in gaat, gaat aanvallen. Van Risse door de binnenbaan. Komt er niet bij, bij Komt er niet bij, bij. Nee hoor. Irene Wust gaat hier de rit winnen van Laurine van En Wordt hier dan een eerste 1.15 op de klokken gezet. Ja, wat heet? 1.15.47 voor Irene Wust. Een fractie langzamer dan bij de NK-afstanden. En een seconde bijna sneller dan haar tegenstands terug van nu. Van Rissen wel net iets sneller. 100ste dan Thijs Joenema. Wüst dus voorlopig één. Van Rissen voorlopig twee. En we krijgen nog drie ritten. Wat uh, vind je van de race van Wust? Goeie race wel. Wel de uh, uh, laatste ronde misschien iets, iets te veel verval voor haar. Had misschien iets minder gekut. Maar als je kijkt even ook naar Laurine en Irene, dan zie je dat Laurine is echt de sprinter die Vol erin gaat en dan rijdt iedereen toch haar eigen rit. En die eerste ronde is wel een sterk rondje, ja. En Laurine maar... een heel erg agressieve stijl heeft ze, ja. Ze ze valt is... het ijs echt aan om het is zo ongelooflijk sterk. Ik heb met haar getraind en zij sprint de jongens uh, eruit op het veld. En zij is zo sterk, het moet op het ijs komen en uh, dat lukte soms en soms ook niet. Dus wel, uh, ja. Als je het zo inschat, 1:15:47 genoeg voor het wordt een, het wordt 1:15 en dat zit allemaal zo dicht bij elkaar, waarschijnlijk. Dus het gaat om tiende of honderdste befeest worden. Het wel. Goed, volgende rit. Kamming gaat tegen Jorien uh, Termors, die we ook nog ja, kennen van een andere discipline dat, uh... over de ijs een zeer interessante rit, inderdaad. Ook hier een valse start trouwens. Geeft mij de gelegenheid om die rit ietsje meer te kunnen gaan neerzetten. Doordat uh, uh, inderdaad Manon Kamminga, die we kennen van het skileren... daar erg succesvol trouwens altijd is. Als er wieltjes zitten onder de schoen. Maar ook op het ijs dit seizoen goed heeft gepresteerd. Het gaat opnemen dadelijk tegen Jorien Ter Mors. Kamminga, 21. Ter Mors, drie jaar ouder, 24 jaar uh, is zij. Ter -Mors, de dame die dus het short track combineert met het lange baan schaatsen. En uh, op de lange baan toch wel... ...heeft geïmponeerd. Ook dit seizoen dat weer wist te doen bij de NK-afstand. De kampioen op de 1500 meter, tweede op de 3 kilometer. Dit is eigenlijk haar minste afstand op de lange baan. Ze werd vijfde bij het NK. En wat ook nog meespeelt als ze zich plaatst... ...is dat deze afstand op dezelfde dag wordt verreden op de Spelen... ...dan de 500 meter in het shorttrack-toernooi. Dus kortom, wat gaat de Mors doen? Maar eerst maar zien of ze erbij komt. Of ze erbij komt bij de vrouwen die zich gaan plaatsen voor de Olympische 1000 meter. Ook Kamminga gaat voorover net na de start. Blijft wel op de been, op de schaad. Maar dat is toch een behoorlijke misser. En dat kost meteen tijd. Ter gestart in de buitenbaan. Vijfde dus bij dat Nederlands kampioenschap. Maar een onkaminga werd toen zesde. Dat zat heel dicht bij elkaar. als zat er qua tijd wel meer tussen dan qua klassering. Kaminga opent in 1864. Ondanks die misser. 1884 voor Jorien Ter Die natuurlijk even op stoom moet komen. En dat moet hebben van het tweede deel van deze kilometer. Kaminga in een vuilblauw pak. Wordt trouwens gecoacht door Desley Hill. En natuurlijk staat de vaste coach Jeroen Onter van de shorttrack ploeg op de kruising. Om Jorien Tamors de aanwijzingen te geven. Tamors naar binnen toe. Heeft dadelijk de laatste buitenbocht. Kaminga heeft dadelijk het voordeel van de binnenbocht in die slotronde. En mannon Kaminga blijft Jorien Tamors ook na 600 meter voor. 46-80 voor Kaminga. 1300 langzamer is Jorien Tamors. Die wel in de rondetijden. Een tiende van een seconde sneller was door de binnenbocht heen. Houdt die snelheid redelijk goed in. En nu moet ze dus naar de buitenbocht toe. Heeft Kamminga het voordeel dat ze die lange Jorien Ter De 24-jarige shorttrekster. Dat ze die voor zich ziet. En Kamminga komt eraan hoor. Kamminga heeft een goede eindsprint. Maar Ter komt ook op stoom. En ze komt met een hele kleine voorsprong op Kamminga. Komt ze de buitenbocht aan. Uit. En dan gaat Jorien Ter deze rit winnen in 1.16. 1.16.30. 1.16.58 voor Kamminga. Die gelijk naar beneden slaat van potverdorie. Dat heb ik liggen. Jorin Temors tweede, maar of ze 1.16.30 genoeg gaat zijn om naar de Spelen te mogen. Wow. Twee ritten nog. Leenstra tegen Van Bekenland, Van Netten de Jong tegen Margot Boer. Wat denk jij Paulien? Zou het genoeg zijn? Ik denk dat het niet genoeg is. Ik denk uh, ze rijdt hier ook iets minder dan uh, met de enke afstanden. Uh, de opening is iets minder en er, uh, de laatste denk ik ook wel wat liggen. En uh, de laatste rondje ja, ook weer iets, iets uh, vervallen. Ik denk met name dat de snelheid uh, iets moeilijker kwam. En Kamenga, als we die nog hebben. Die heeft dan die laatste binnenbocht, maar die profiteert er toch niet optimaal van. Nou ja, het is, het is soms net. Ja, je moet er echt dan naartoe trekken. Maar, en dan, soms ben je gewoon dat dat. op. En dan, dan lukt dat ook niet meer om, uh, om, ja, om dat hè, goede binnenbochten te, te pakken. Uh, dus ja, helaas. En ze schudt met het hoofd. Ja. We gaan we naar de volgende rit, denk ik. Marit Leenstra, Lotte van Beek. Sebastiaan. Leenstra, het grote talent. die vier jaar geleden bij TVM kwam. en toen niet vooruit te branden was. Dat was helemaal geen goed huwelijk. Miste daardoor de speler van Vancouver tegen Lotte van Beek. Het zijn ploeggenoten uit die Corendon ploeg, De ploeg die met Jan Blokhuis in ieder geval een ticket voor Sochi te pakken heeft. Dat kun je wel zeggen, hè? een ticket als het gaat om een vliegtuigmaatschappij. Leenstra in de binnenbocht neemt zij het voortouw. De Nederlands kampioen op deze afstand. 18-0-1 voor Marit Leenstra. Dat is een goede opening hoor voor haar. 18-28 voor Lotte van Beek loopt daar toch wel wat uh, averij op. De nummers 1 en 3 dus. Wust zat er tussen bij het Nederlands kampioenschap. Marit Leenstra naar buiten toe op de kruising. Heeft dadelijk het voordeel van die laatste binnenbocht. Dat is hetzelfde als op zo'n 5 kilometer. Wie rijdt voor de ander? Dat heeft toch altijd wel zijn voordeel. Nou ja, de ene keer heb je het voordeel. De andere keer het nadeel. Van Beek komt onderdoor. Bijna onderdoor. Zit er bijna naast. Dus zal hier een snellere rondetijd hebben. Ja, twee tienden van een seconde sneller. 45-80 of 45-75. Dat zijn hele snelle doorkomsttijden. Hier op het ijs van Tiel. Maar nu gaat Van Beek dus een locomotief zijn voor Marit Leenstra. Die al heel even de linkerarm ook losgooit. Als ze de kruising opkomt. En langzaam maar zeker naar Lotte van Beek toekomt. En nu de binnenbocht heeft om het kwaai af te maken. Maar gaat ze dat kwaai wel afmaken? Gaat ze dat kwaai wel afmaken? Wie versnelt de beter uit? Oh, een misser Bij Van Beek. Maar die gaat de redders ondanks winnen. In 1-15-18 en 1-15-26. Hier staan de snelste tijden tot nu toe. Van Beek, ondanks die misser... is sneller dan Wüst, Leenstra ook sneller dan Wust. Ten zak naar de vierde plek weg. En zo met nog één rit te gaan. Leidt Correndon van Beek in 1.15.18. 15 18 Wat een tijd zeg, maar 1700ste boven het barencor. En Leenstra op de tweede plaats. Als je dan even verder kijkt, Wust staat nu derde. Maar ja, die gaat zich echt nog wel op een andere afstand kwalificeren. Dus als in de laatste rit Antoinette de Jong of Margot Boer uh, langzamer is dan Irene Wust, komt dat voor Wust op die 1000 meter wel goed. De groot de verliezers met nog één rit te gaan kunnen we al aanwijzen. Die komen uit het kamp van Jack Ori, Want Laurine van Riesen staat vijfde, streep er doorheen. Uh, Diana Valkenburg achtste, streep er doorheen. Annette Gerritsen tiende streep er doorheen. En Roxanne van Heem... het zestiende, die heeft helemaal niet... meegedaan. Dus daar vallen de hardste... klappen, de grootste klappen... op de duizend meter bij de vrouwen. daarbij het kamp van Ori. Nu de laatste rit met Margot Boer. Die een hele goede indruk maakt. Dit hele seizoen al heel constant presteert. Tegen dat jonge talent Antoinette de Jong. 18 jaar hier om de hoek... komt ze vandaan uit Rotten. Een heel klein plaatsje. Vlakbij Heerenveen. Margot Boer... moet het natuurlijk gaan redden. De nummer 6 van de Olympische duizend meter... moet in staat worden geacht om erbij te komen. 17,90. Uitstekende opening, zeg. Van Margot Boer, 18,66. De openingstijd voor Antoinette de Jong. En die gaat dadelijk dat rode pak, dat donkerrode pak van Team Liga. Pak van het team van Johnny Rome en natuurlijk van Marianne Timmer. Een duizend meter koningin van Weleer. Van het pak waar Margot Boer in rijdt, gaat ze voor de langs zien komen. Want Boer tenderte van vandoor. En laat Antoinette de Jong voorlopig ver achter zich uit de binnenbocht. Margot Boer moet echt de eigen race rijden. Op weg naar de 600 meter. Ze komt door in 45 tijd 27-7. Dan zit ze binnen het record van Christine Nesbit. Wat heeft Margot Boer nog over in de laatste ronde? Probeert haar zo goed mogelijk uit te versnellen de binnenbocht uit. Het verschil met Antoinette de Jong is echt 30 meter hoor. In het voordeel van Margot Boer. Die de laatste buitenbocht dadelijk heeft. Van Beek staat dus 1 met 1,15-18. Leenstra staat 2 met 1,15-26. Wat gaat Boer doen? Ze gaat in ieder geval de rit ruim winnen van Antoinette de Jong. En wordt het 1,15 laag ook voor Boer die wel een beetje stilvalt, Maar hier komt ze in. 1,15-22. 50 nou met de hakken over de sloot vierde. Met de hakken over de sloot vierde. Want 29-9 levert ze veel mee in. Gaan we de balans opmaken. Lotte van Beek en Marit Leenstra. Twee keer Corendon. Zijn zeker van de Olympische duizendmeter meter in Sochi. Natuurlijk. iedereen Wust wordt hier derde. En die gaat zich echt nog wel op de 3 kilometer en de 1500 meter erbij rijden. Dus Wust heeft de duizendmeter meter ook gewoon in de knip. Die gaat ze ook rijden daar in Sochi. En Margot Boer wordt vierde. En die zal zich dus echt... via de 500 meter ook erbij moeten rijden. Wil ze zeker zijn. Jorin Tamors, die kan zich gaan concentreren... op de Olympische 500 meter... Op het short uh, bij het shorttrekken, want die gaat... de 1000 meter niet rijden, wordt vijfde. En zoals gezegd, de grootste verliezers... komen uit het kamp van Ori. Laurine van Riesen, vier jaar geleden, bijna vier jaar geleden... Brons wordt nu zesde, gaat de 1000 meter niet rijden. Valkenburg gaat hem niet rijden. En ook Annette Gerritsen, zilver in Sochi... gaat er niet bij zijn. Zilver uh, in Vancouver... Gaat Gaat er niet bij zijn als we in Sochi opnieuw gaan strijden om de Olympische medailles. En zo valt op deze eerste dag de Korrendon-ploeg toch wel erg op. Met Blokhuis op de 5 kilometer en nu 1 en 2 van Beek en Leenstra op de 1000 meter. Ja, Pauline van Duit de gaat het weer? Ja. <laughs> <laughs> nou, dat is, nou, dat zijn echt zulke mooie wedstrijden. Niet normaal als je die rit van Marit en Lotte ziet hoe ze tegen elkaar strijden... En... Ja, die bochten van, uh, van Lotte, joh. Dat, je, ziet, uh, je ziet Marit hier die laatste binnenbocht. Uh, denk je, nou, Marit heeft die laatste binnenbocht, die pakt hem. Maar Lotte, die dendert zo die bochten door dat ze echt. Uh, nou, dat is echt prachtig. Echt, uh, ja, dan kom je ook op 1,15, 18 En, en met een ontzettende misslag. misslag ja, dat je echt denkt, blijf staan, blijf staan. Want als jij valt, dan ga je straks misschien niet mee. En, uh, dus, maar ze bleef staan. En, uh, een, ja, en wint hij gewoon duizend meter. Dat is echt fantastisch. En, uh, uh, ja, en dan Margot, dat die er echt vol in vliegt. En gewoon, uh, je ziet ook wel, iedereen Moest gaat Moet je even op onderbreken, op, ja. want uh, Irene staat bij <laughs> Steven Dalemaat. Iedereen, de kop is eraf. Ja, ja zeker. Gelukkig wel. Voelt ook echt zo, opluchting? Ja, wel een beetje. Kijk, er uh, wordt natuurlijk veel van je verwacht. En uh, verwacht ik zelf ook. Alleen, uh, we hebben gewoon uh, ontzettend sterke rijders in Nederland. En uh, dames. En uh, we rijden vandaag, rijdt iedereen ook een knoepertje hard. Dus uh, hey, je kan je geen foutje permitteren. Helemaal op deze afstand, waar de concurrentie juist misschien wel groter is dan op alle andere afstanden. Ja, deze afstanden zeker. Er komen er al rounders en de sprints bij elkaar. En, uh, het is altijd een mooi gevecht. En uh, ja, duizend meter is ook gewoon zo'n afstand. Ja, wat ik zeg, je kan je geen foutje permitteren. En uh, geen misslag. En, uh, ja, het kan afgelopen zijn. Dus uh, ja, ik ben blij dat, uh, dat het is gelukt. Ben je tevreden over jouw duizend? de uh, nou, opening was zo al goed. Alleen uh, het zal best wel lastig om tegen... Uh, om tegen zo'n snelle te openen, zoals Laurien. Dan moet ik proberen om rust te bewaren en, en mijn slagen af te maken. En sommige stukken waren heel goed, andere stukken waren toch echt wel te gaast. En, uh, mijn eerste volle ronde, mijn eerste meter was goed. Alleen uh, ja, ik moet dan in principe een 8-8 kunnen rijden als laatste ronde. En Dan ja, ben je toch een stukje sneller. Uh, dus word je hier derde, maar ja, jij gaat je wel plaatsen op een andere afstand. Dus dat zit helemaal snoord ook met de 1000 meter in sortie. Daar ga ik wel vanuit. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Ja, dan mag ze wel vanuit gaan, toch? Uh, ja, als ze zo ja. rijdt, uh, dan... Uh, dan uh, ja, het moet allemaal gebeuren nog. Maar als ze gewoon rijdt wat ze doet, dan, uh, dan, dan gaat ze dat zeker redden. Maar je werd uh, ruw onderbroken door Irene. <laughs> uh, je, je, je analyses van, uh, van de, de, de duizend meter. Wat vinden je ja. nog meer op? Nou, wat mooi dus was... Je was bij die race van, uh, van Marit en Lotte? Ja, nee, ik was bij de race van Margot. Antwerpen, jong en Margot, boer. Want Margot, die ging als een dolle in. En die zat ook echt uh, onder het baanrecord. Um, maar die, die ja... Die ging er zo hard in. En dat is echt een sprintse die dan eigenlijk zichzelf echt op kan blazen. Uh, en die rijdt ook een, een grote verval. En ja, is het, is het net, net niet dan, zeg maar. Dus uh, ja, die zit of net niet. Ze is vierde. En er mogen in principe vier, uh, vier schaatsers gaan. Uh, dus dat is dan weer even naar de matrix kijken. En dan staat ze, is dat zestiende plaats? Maar Mago kan zich ook nog wel voor de 500 plaatsen. Dus dan zou ze, uh, nou ja, misschien is het best wel een goede goede plaats Als je wil kijken naar uh, geselecteerden. Want jij verwacht dat die nummer 4 op de 1000 ook nog wel... Uh... Nou ja, kijk, als het voor de 500 gaat... dan, dan kan je de nummer 4... dan rijdt hij natuurlijk ook gewoon de 1000 meter. Want hoeveel mogen er meedoen op de 1000 meter? Vier rijders. Vier dus, ja, ja. ja. En dat is ook al voor de 500 zo. Dus als zij zich nog op een andere afstand weten plaatsen... dan, uh, nou ja, dan, dan gaat ze sowieso. En anders is het ook wel even afwachten... Wat, uh, nou ja, hoe de verdeling wordt. Maar de, de, als ik het zo zie hè, en, je, uh, en je ziet uh, de manier ook hoe jij het uitlegt... En, en, en de kwaliteit die we hebben op deze afstand... Ja. Ja. Dan, zijn we in, dan snap ik die matrix wel dat we daar vrij hoog staan... op de duizend meter wat medaillekansen betreft. Ja, nee, dat, dat, dat is ook zo. We hebben echt uh, een aantal dames die gewoon uh, ontzettend hard kunnen sprinten. En met name ook die duizend, maar ook de 1500 die nog, nee, ook de komende dagen verreden wordt. Daar is het precies hetzelfde. Het is ook uh, een enorme aantal, ja, aantal van dezelfde meiden... Ook, die daar ook echt zullen strijden om... Uh, Oh. Om mee te mogen en ook echt medaille kan ja, kans hebben. Ja, even naar Sebastian in in Tijalt. Nou, wat je ziet is dat inderdaad het, uh, het niveau bij de vrouwen in de breedte uh, enorm is, uh, is toegenomen, is, is verhoogd. Hoger is geworden in de laatste anderhalf jaar. je dus bijvoorbeeld, kijk, een, uh, twee seizoenen geleden ja, werd uh, Thijsje Oenema Nederlands kampioen op de 1000 meter. In 1.16, 53. 1, 16, half dus. En nu moet je echt in de 1.15 rijden, eigenlijk nog beter dan 1.15, half, om überhaupt naar de Olympische Spelen te mogen. Dus dat zegt genoeg over de toename van de we gaan naar Steven Dalenboudt, want die staat bij Lorine van Riezen. ja vooraf kondigde jij een bloedbad aan op die duizend meter, maar dit is niet wat jij gedacht had. Nee, ik wist dat het zwaar zou worden. En uh, ik wist niet ik tijd van in 1.15 nodig had. En uh, dat heb ik gewoon niet gedaan. Je was op zoek naar de techniek al, hè? voor deze wedstrijd ook al. Het, ging, het liep niet helemaal lekker. Uh, was dat vandaag ook het probleem? Ik raad ik gewoon niet voor elkaar om het rondje goed te rijden. En uh, heel soms lukt het. Maar nu rijd ik ook weer een rondje 28-2. En dan kan je gewoon niet meedoen. En dat uh, ja, is gewoon heel pittig. Iedereen praat ze over jou. Dan zegt iedereen altijd, want ze is zo sterk. Uh, waar, waarom komt het er niet uit? Kun je dat uitleggen? Sorry? Iedereen zegt altijd over jou, ze is zo sterk. Waarom komt het er dan nu niet uit? Kun je dat uitleggen? Ja, omdat ik gewoon... Ik blijf het moeilijk vinden om die kracht kwijt te kunnen op het ijs in het rondje. Zo'n opening gaat dan hartstikke makkelijk. Alleen het lukt me gewoon niet in het rondje. En uh, ja, dat blijft uh, heel frustrerend. Want het blijft gewoon dezelfde fout. En uh, het is zeker technisch, want de kant wel. Alleen lukt het nu gewoon niet. En dus mis je nu op de duizenden te spelen. En nu verder, wat, wat, wat gaat er nu verder gebeuren? Ja, ik mag nu zo uh, erg balen we moeten nu gewoon verder gaan voor de 500. Daar moet ik laten zien wat ik kan. En ik hoop gewoon dat het daar beter gaat. Wat zijn je kansen daar? Nou ja, ik kan een goede 500 rijden. Maar ook daar is het rondje gewoon heel belangrijk. Dankjewel. niet van Riezen. Dankjewel, Steven Dallebout. Uh, ja, teleurstelling uh, draait er vanaf natuurlijk. Ja, ja, en dat is... Uh, dat is uh, ja, dat is natuurlijk ook... Het is zo balen als je er niet bij zit. En... Uh, uh, we, weten dat je eh, misschien een betere rit kan rijden. Maar ja, goed, het, je moet het hier laten zien. En uh, ze heeft het hier ja, niet gedaan. Want ze zegt, de, de, rond, de rondjes komen dan net niet, uh, niet makkelijk. En ze laat ook wel dan net in de bochten soms... Uh, dat het technisch net niet helemaal goed loopt. Um, ja, en dat is jammer. Maar het is ook alweer, ze, ja, op de 500 heeft ze wel die kans nog. En daar zouden ze eigenlijk, uh, wil ze echt zeker zijn... dan moeten ze die 500 winnen kijken nu, naar de ik, Matrix. Ik moet je is helemaal goed. ook weer even... Nu doe <laughs> ik het, nu doe ik het. Ja. We gaan even naar Lotte van Beek bij Steven Dahlemaat. Lotte van week enorm gefeliciteerd. Je zei vooraf, zei je, ik mis een beetje het snappy gevoel. Uh, ja, je zat dus niet helemaal lekker in je, je velkwarschaatsen dan. Dat is helemaal terug volgens mij. Ja, dat is ook natuurlijk. naar dit soort wedstrijden piekje, dus uh, dan neem je wat gas terug. En ik voelde ook deze week dat ik steeds fitter en dat steeds snappier werd. En uh, ja, precies op tijd. En uh, ik denk dat met de openingen vooral in eerste ronde zat wel goed. Uh, en zie je ook nog kritiek, kritiekpunten? Of heb je het daar niet over na zo'n race? Ik moet heel hard schreeuwen, want er is een enorme dansshow naast ons. Wat, wat, wat zei je? Maar heb je dat gevoel nu weer terug? Of ik bedoel, uh, had je ook nogal weer kritiekpunten op deze race? Of kan dat niet na zo'n uh, zo rit? Nou, er zijn altijd punten die beter kunnen. En uh, ik denk dat het ook belangrijk is. Natuurlijk, de laatste paar meter dat ik bijna een misslag. En het ging net goed. Wat gebeurde daar? Nou, ik uh, ben dit jaar twee keer dat ik op een paar honderdste in mijn buitenbocht verloren heb. En ik was nu eigenlijk zo blij dat ik voor Marit de bocht uitkwam. Dat ik ja, een beetje te graag uh, wou finishen. En toen ging ik een beetje over mijn punt heen. Maar gelukkig kon ik blijven staan. En uh, had ik dus nog de snelste tijd. Maar hoe, hoe kritiek was dat ik bedoel, was je daar bijna onderuit? Uh, nee, vaak kan ik me al met een mislag best wel goed corrigeren. En stel, ik was gevallen, had niet heel veel uitgemaakt. Want dan was ik zo goed als bij de finish al geweest. Dus het had niet heel veel uitgemaakt, maar ik ben wel blij dat ik ben blijven staan. Maar dat zegt dus inderdaad wat over de rest van jouw race. Ja. Dat ja. dat er niet uit had gemaakt. Nee, dat ging heel goed. En natuurlijk, uh, ik kan nog sneller openen. Maar uh, voor nu ben ik er heel blij mee. Ja, ik kan me door het goed, hè? Ja, we hebben nu drie tickets binnen. En, uh, en tijdens mijn warming-up heb ik de race van Jan gezien. En ik uh, moet zeggen dat ik nou heel blij was dat het uh, gelukt is. En natuurlijk met Marit. En dan uh, heb ik een shotje ook een trainingsmaatje. En dan kunnen we daar samen heen. Dus dat is uh, super. Leef jij op bij zo'n wedstrijd? Leef jij op bij zo'n wedstrijd waar het druk enorm is? Of heb je er ook wel last van? Uh, nee, ik leef daarop. Daar krijg ik energie van. En dat zijn ook de wedstrijden waar, ja, waar ik goed rij. Dus de trainingswedstrijdjes, ja, dat heb ik niet zo heel veel aan. Want dat, dat is toch een ander moment En als ik hier op het ijs sta. Dan zie je het publiek. En dan krijg je een boost van energie. Dat is wel uh, heel gaaf. Gefeliciteerd. Dank je wel. Mooi om te horen, Pauline, dat de Dolman als reisorganisatie drie tickets binnen heeft. Ja, precies. Ja. <laughs> uh, wat. Adrienne spuit nog uit haar oren volgens mij. Ja, uh, ja maar dit praat. is wat ze zegt. Zij is ook wel echt een, een racebeest hoor. En zij houdt van deze wedstrijden. En ze houdt van. Echt, ze kan ook wel goed pieken op, op zulke, zulke wedstrijden. Dus ik vind wel. Uh, wel ja. Ze laat hier ook zien, maar ik ben wel benieuwd wat ze straks, uh, straks in Sochi uh, gaat laten zien. En ze uh, zei ook van: hè, ze had de race van Jan gezien. En nou, vaak is dat ook wel lekker als je ziet dat je ploegenoten goed rijden. Want dan weet je. Um als ze het niet doen, dan, uh, dan ben je er niet mee bezig. Maar als ze we het wel doen, dan denk je: prima, het, uh, het, uh, het programma zit goed in elkaar. En we pieken hier en we, we staan hier. En uh, uh, dat zei ze ook. Hè. Ze was ook gezeigend aan dat ze nog niet helemaal snappy was. Maar dat het nu wel kwam. En uh, goed getimed. Is ook Goed getimed. Ja, Precies. Zonder meer. Goed, we gaan langzaam afronden. Uh, want de dag zit er, uh, wat het schaatsen betreft en de beslissingen op. Um, hoe kijk jij nu terug op deze eerste dag? Um, nou, ik zit ook nog vol adrenaline. <laughs> het is echt. Uh, ja, dit, nee, dit is, ja, supermooi. het is super uh, mooi. Um, het is. Nou, er zijn niet hele, hele verrassende dingen ge, gebeurd. Um, ja, wel dat, dat Bob de Jong zich niet heeft geplaatst op de vijf. Maar uh, ja, ik kijk wel uit naar de komende dagen alweer. Ja, ben je er morgen uh, weer bij? Of ik, uh, morgen? Ik, ik ben morgen ben ik, uh, ben ik in Tiaf. In Tiaf, bij ja. de collega's van de televisie. Ja, precies. Uh, in de studio Jaco-Jan Leewang. want dan hebben we de 500 meter... ik heb het opgeschreven ergens, de... 500 meter heren... en de 3000 dames precies, morgen. Ja. Oké, okay, dan nou, veel plezier in Tiaf morgen. Dank je wel. Dank je wel voor je komst, Silversum. Ja, dank je wel. We gaan het over China, want de Chinezen zijn de afgelopen jaren... rijker en rijker geworden, maar er zijn ook Chinezen... die het gevoel hebben dat de samenleving sociaal gezien... alleen maar armer wordt... Vroeger zorgde men voor elkaar en hielp je iemand die het minder heeft. Maar in de consumptiemaatschappij komt het daar vaak niet meer van. Een restaurant in Peking probeert daar met gratis maaltijden verandering in te brengen. In een drukke winkelstraat hangt uh, in de etalage van een restaurant... een uh, grote poster met een roze hartje... en daaronder grote donkere chocoladebruine letters. Love. En... Op de poster staat het volgende. Een maaltijd aan de muur. Geef je liefde door. Wees rijk, maar goedgevig. Zodat de armen geholpen worden. Een vrijwillig initiatief van dit restaurant... wat je eigenlijk niet heel vaak meer tegenkomt in China. Het is overvol in het restaurant. Het is lunchtijd. Vlakbij het buffet hangt dan weer zo'n grote poster met een roze hart... En daar zien we op dat er magneetjes op zijn geplakt. En die staan dan weer voor maaltijd. Deze meneer kijkt er heel verbaasd als we hem erop wijzen. Hoe werkt het dan, zegt hij. Als iemand geen eten heeft, dan zou iemand dat aan hem moeten geven, zegt hij. En loopt meteen door om, uh, om zijn eigen eten te bestellen. En niet dus een magneetje op de muur te plaatsen. Meneer Leo Xiaoma is de manager van het restaurant. Hoe werkt het nou, het systeem? We bieden elke dag vijf verschillende maaltijden aan, van rijst tot noedels, noem maar op. En uh, daar kunnen mensen uit kiezen. Het zijn allemaal maaltijden die gegeven worden door vrijgevige uh, klanten natuurlijk. Die betalen dubbel bij de kassa. En dan krijgen ze een, uh, een magneetje en dat uh, plakken ze hier uh, op die poster. Aan de magneetjes op de poster. En dan uh, kan iemand die een maaltijd nodig heeft zo'n magneetje inleveren om te kunnen eten. Tafel met uh, allemaal je jongeren. Dus even kijken of zij nog een bijzonder initiatief vinden en of ze er bereid zijn aan mee te doen. Ja, en, dan staat er een beetje een discussie tussen de jongen, want het meisje zegt... Uh, ...nou ja, ik geloof niet dat veel mensen in Peking uh, dit zullen doen, dit, uh, die magneetjes ophangen, zo zitten we niet weer. En, en de jongen zegt, ja, maar we zouden het toch wel moeten doen. Want uh, het maakt ons betere mensen. Is zo'n actie uh, nodig op dit moment uh, in de Chinese samenleving? We jagen alleen nog maar achter geld en rijkdommen aan. En dit is juist om mensen zich er weer van bewust te maken... dat ze ook iets van die rijkdom kunnen delen. Waardoor we eigenlijk weer een meer harmonieuze samenleving kunnen worden. En aan een tafeltje zitten twee moeders met twee uh, nou, hartstikke schattige Chinese meisjes. Hun dochters waarschijnlijk. Sorry, sorry. Maar ze hebben het bord nog even niet gezien als we het uitleggen. Daar luisteren ze wel. Even geduldig naar. Nou, ze vindt het wel een goed idee. Ze vraagt zich alleen een beetje af wie degene zijn die dan, wie die waaltijden ten goede komen. Ja, want uh, met goede doelen tegenwoordig in China, ja, mensen vragen zich toch een beetje af of het wel bij de juiste mensen terechtkomt. Of dat ja, iemand die gewoon een, uh, ja, een voordeeltje eruit wil halen, die magnetjes van de muur pakt en een uh, maaltijd uh, meekoopt. Dat is uh, de twijfel die deze mevrouw heeft. Zijn er nou veel mensen die zo'n maaltijd kopen? Hoe uh, ja, Ze zijn er nu een maand mee bezig en er zijn tot nu toe zo'n 20 tot 30 van die uh, maaltijd magneetjes uh, opgehangen. Het is een proces van nog wennen. Mensen weten er nog niet helemaal van. Maar uh, tot zover uh, hebben altijd nog meer mensen voor de, be uh, voor de maaltijden betaald, uh, dan dat mensen de maaltijden hebben opgenomen, dus gebruikt hebben. De meneer Liu heeft zelf ook een uh, muts op uh, en ziet er heel gelukkig uit. Geeft het hem een goed gevoel om dit te doen? Uh, sure, sure. We we zijn heel erg trots op dat we iets van warmte en liefde kunnen bijdragen in de samenleving. Geeft het hem het gevoel dat hij een kerstman is? <lacht> Zo'n grote ben ik nou ook weer niet. Ik lever maar mijn kleine bijdrage voor zover ik kan. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Als president Obama s ochtends zijn postvak aanklikt, zit daar standaard een bericht in met een bemoediging of een overdenking voor die dag. Want de machtigste man ter wereld heeft onder zijn vertrouwelingen iemand die hem helpt vrede te sluiten met moeilijke beslissingen. Joshua Dubois, zo heet hij, heeft zijn spirituele raadgevingen aan de president gebundeld in een boek. Een voorbeeldje: De devotionals weave together scripture and poetry and uh, quotes and wisdom. Everyone from Johnny Cash to Helen Keller to Abraham Lincoln. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Op tweede kerstdag is blijkbaar buiten het Witte Huis ook veel behoefte aan bemoediging. Want het verhaal over Dubois is een van de meest gelezen artikelen op de website van de BBC. Maar tweede kerstdag is soms ook voor heel aardse zaken. In Londen is namelijk de uitverkoop begonnen. Die trekt mensen uit de hele wereld. Zo valt te beluisteren in een verslag van CNN. Dit is mijn eerste keer en ik from Korea. Ik from Malaysia. Uh, China. We come from Thailand. En hoewel de verkopen via internet alleen maar stijgen... is die felbegeerde tas voor de helft van het geld... alleen maar in de winkel te krijgen. Zoals bij Selfridge in Londen... waar mensen al voor openingstijd de kou trotseerden. This Balenciaga bag normally retails at $1,600. US dollars. Today it's half price 50% off at $800. Dollars. Geen geld. Nee, dat is een stuk goedkoper. Dat scheelt. Eh, ook in eigen land wordt er gewinkeld. Eh, niet op de grote schaal als in Engeland, maar toch files vandaag op weg naar winkelcentrum Batavia Stad bij Lelystad. Ombroe Friesland meldt dat er verkeersregelaars zijn ingezet bij de Meubel Boulevard in Wolverga. RTV Oost constateert dat Overijssel bij kans is bezweken onder de kerstdrukte. Tienduizend Overijsselaars gebruiken de tweede kerstdag om het huis te ontvluchten. Ze gaan naar meubelboulevards, garages en grote elektronica bedrijven... om te kijken of er voordeeltjes te scoren vallen. Want crisis of niet, mensen willen er toch uit. Ik vind er ook die kerstdagen uh, ja, het is een, een beetje een vreedfeest. En een, uh, <lacht> maar dan is die, komt die tweede en dan denk je van ja, wat ga ik nou eens doen. We gaan ons. Ik u. Ja, dan gaan we in de winkel. Maar hoe kom je dan hier terecht? Omdat dat dichtste bij is. Hoe gaat u nou in Gosnaam de dag verder doorbrengen? Oh, nog even bij een andere winkel kijken. Nog zo'n langzamerhand. Dan wordt de eerste stijl hou weer naar huis. <laughs> Prachtig, ja. Het jaar is nog niet voorbij... maar de overzichten en de lijstjes die worden alweer gepubliceerd. NRC Handelsblad heeft op de website 13 gevallen engelen. Mensen die het afgelopen jaar in ongenade zijn geraakt. Nou, laten we er een paar uithalen. Michael Bogert bijvoorbeeld, die begin maart toegaf... dat hij doping, EPO en bloedtransfusies heeft gebruikt. Maar ook John Eubank, weet u wel... wiens koningslied wordt gezien als de enige schandvlek op de dag die we allemaal wisten dat zou komen. En econoom Helene Mees... Uh, Helene, moet ik zeggen, Helene Mees... staat in het uh, treurige rijtje van NRC. Ze werd gearresteerd omdat ze haar ex-minnaar... bleef lastigvallen. En Joep van der Nieuwenhuizen, de voormalige eigenaar... van het failliete RDM-concern, bleek volgens de rechtbank... toch ook niet zo onschuldig als hij zelf steeds had volgehouden. Ook nog positief nieuws over wielrenner Johnny Hogeland. Hij is met kerst vader geworden, valt te lezen bij RTV Noord. Waarom nou Noord? Nou, de vrouw van Hoogerland, die komt uit Groningen vandaar. Aha, nou, via Twitter meldt. De Zeuserrenner dat hij een dochter heeft. Ze heet Saar, moeder en dochter. Maken het goed. En Hoogland vindt dat hij het mooiste kerstcadeau van zijn leven heeft gekregen. Zometeen zijn we terug en gaan we onder meer op zoek naar Bob de Jong. Want hij ging snel de catacombe in. Kunnen we nog praten naar die teleurstellende vierde plaats? 31 honderdste schildert Dit is de dag. Gaat verhuizen. Vanaf 1 januari niet meer smiddags, maar iedere dag van de week tussen 6 en 7 s avonds. Yeah. Dit is de dag in 2014. 7 dagen per week. S'avonds van 6 tot 7. Yeah, yeah. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Die pa van ons, hè? Zou die zich wel vermaken nu die met pensioen is? Ja, joh, tuurlijk. Lekker reizen, een beetje klussen. Heerlijk. Hoop dat wij dat later ook kunnen. Dat kun je toch gewoon checken? Oh ja? Ik zou niet weten hoe. Weet hoe je ervoor staat. Check elk jaar mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice.